8 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het kabelbedrijf Siggo krijgt over 2,5 weken notering in de AIX-index. Tegelijkertijd verdwijnt Douwe Egberts... uit de belangrijkste aandelenindex van Nederland. DE wordt voor 7,5 miljard euro overgenomen... door een Duitse investeringsmaatschappij. Drie weken geleden werd bekend dat bijna 90 procent van de aandeelhouders... hun aandelen hebben aangemeld voor de verkoop. En volgens de regels van de AIX moet DE daarom uit de index verdwijnen...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 En de politie probeerde de groep met traangas in bedwang te houden. Ja, wat is er nou toch allemaal aan de hand daar in Mexico? Nou, onze eerste gast heeft vijf jaar in Mexico City gewoond. Ze was getrouwd met een Mexicaan en zit hier tegenover mij. Goedenavond, Cornelie Bakker. Goedenavond. Ja, u bent net terug uit Mexico. Wat heeft u nou gemerkt van die rellen? Uh, nou, vooral veel verkeersopstoppingen. En een ritje wat eigenlijk normaal een half uur duurt. Daar waren we anderhalf uur mee bezig omdat het gewoon uh, het hele verkeer ligt plat dan. Ze staan natuurlijk op bepaalde toegangswegen. En um, als je daar niet doorheen komt, dan moet je ontzettend omrijden. En zitten de chauffeurs naar elkaar te kijken van, ah, wat irritant dit? Ja, al is het natuurlijk het is aan de orde van de dag. Want als het geen staking is, dan is het wel een enorme hagelbui. Waardoor allerlei viaducten onderlopen. Dus het is iets... Van, eigenlijk van alle dag. Het maar er wordt men... desondanks toch flink over gemopperd natuurlijk. Ja, Want uh, ik zag ook volgens mij beelden van mensen... die het vliegveld niet konden bereiken. Ja, dat was de dag daarna. Toen zaten we inmiddels al in Mexico stad. Dus daar hadden we dan net geen last van. Maar dat heb, heb ik ook gezien. Want kennelijk waren de snelwegen richting het, het vliegveld ook dichtgezet. Dus mensen die toch nog hun vliegtuig wilden halen, die moesten uit de auto stappen en met hun koffertje achter zich aan. <laughs> Kilometers lang? Nou, dat was niet zo heel erg lang. En ik heb ook begrepen dat af en toe de politie dan insprong en die zetten de mensen achter in de patrouille en die reden ze alsnog naar de terminal. Want wat is er nou uitgaande hand? Die uh, leraren zijn boos, want er is een nieuwe wet. Ja, die wet die is al aangekondigd vorig jaar in december, toen Peña Nieto uh, president werd. En uh, het is een hele uh, hervorming eigenlijk van het onderwijs. En een van de dingen die hij nu voorstaat is dat alle leraren een examen moeten doen. En als ze daar niet voor slagen, dan mogen ze het jaar daarna nog een keer examen doen. En dan als dat weer niet lukt, nog een keer, mogen ze drie keer doen. Oh. Maar als het dan niet lukt, dan moeten ze uh, de, de klas uit. Dan mogen ze dus geen les, geen, uh, les meer geven. Ja. En waarom is dat dan? Waar komt dit vandaan? Omdat het uh, onderwijs op een heel laag niveau zit. De, de, de openbare scholen zijn gewoon echt van een slechte kwaliteit. Als je een beetje geld hebt, dan stuur je je kind ook niet naar een openbare school. En hij wil dat uh, niveau graag omhoog krijgen. Nou is het natuurlijk ook zo: het is, um, uh, de vakbonden hebben een uh, hele grote rol. En uh, leer het, uh, een, een vak van leraar kan je ook overerven. Dus je kan het gewoon van je ouders. Um, het uh, leraarschap erven. En dan heb je daarmee dus een, uh, een vaste plek in een school waar je les kan geven. <laughs> Terwijl je die opleiding Om... zelf niet ge hebt gehad? Ja. ja. Oh ja? Dus dat is uh, natuurlijk tamelijk bijzonder. Maar <laughs> ja. niet heel erg goed voor de kwaliteit van het onderwijs, natuurlijk. En dat, dat, ja, daar wordt heel erg tegen geprotesteerd. En als je ook hoort wat ze dan hebben over de argumenten daartegen, zeggen ze ja, het is een soort punitieve maatregel. Uh, zeggen die leraren dat en dan kunnen we makkelijker worden ontslagen. Een punitieve? Uh, ja, een, een strafmaatregel. Ja, ja, op die manier. Ja. Ja. En daarvoor zijn ze dan protesteren. Maar goed, het klinkt eigenlijk als heel reëel, tenminste vanuit onze Nederlandse blik. Als hè, dat je wil dat de kwaliteit van de leraren beter wordt. Ja, dat is eigenlijk ook, vind ik ook heel reëel. En het is, de wet is inmiddels ook aangenomen deze week door de, door de Tweede Kamer daar en ook vannacht geloof ik door de, door de Senaat. Dus die vonden het toch ook een reële maatregel. Maar goed, uh, blijkbaar worden mensen, uh, terwijl hun vader leraar is... worden ze zelf dus ook leerkracht. En die staan daar dan gewoon voor de klas te doen... alsof ze weten waar ze het over hebben. Ja. Uh, ja, en... daar komt het denk ik op neer. Ja, ja, want u woonde daar. U, de mensen, u zegt dat ook terecht... gingen dus ook niet hun leerlingen, hun kinderen naar zo'n school brengen. Nee. nee de... Algemeen bekend dat je dat niet moest doen, eigenlijk. Ja. Als je geld hebt een beetje, dan doe je dat niet. Ja. Dan zijn natuurlijk wel de, Die privéscholen zijn wel weer heel erg duur. Um, maar goed, dat heb je er natuurlijk voor over. Ja, Als je kind niks leert op school, dan heb je dat er wel voor over natuurlijk. Maar goed, u zegt, ach ja, het is aan de orde van de dag. Er is altijd wel wat in Mexico. Als het niet de hagelstenen zijn, dan is het een protest. Was dat in nieuwe tijd ook? U bent inmiddels een paar jaar terug. Maar... Uh, ja, dat was toen ook. Als er op een gegeven moment uh, men onvrede had over iets... Dan, dan was dat een middel wat veel werd ingezet. Ze gingen ook veel op de, op de Zocalo, natuurlijk, Dat was het grote plein in het midden van Mexico-stad. Daar gingen ze ook zitten. En uh, het, het verkeer lamleggen, dat gebeurde toch... Nou ja, niet elke maand, maar het was niet ongebruikelijk. En nee. het was ook niet ongebruikelijk dat het zo'n omvang had. Want nu zijn het leraren. Wie waren het dan in die tijd? Um, nou, ik weet dat op een gegeven moment toen er bij de vorige verkiezingen... de, uh, de andere presidentskandidaat had verloren... Uh, dat hij ook heel erg veel een, een redelijke mensenmassa op de been heeft weten te brengen. Die ook gingen protesteren, omdat ze vonden dat het een oneerlijke verkiezing was geweest. Maar goed, van deze keer is het in ieder geval ontregeld geraakt. Hè? Echt rellen, politie moest ingrijpen. Is dat ook aan de orde van de dag? Uh, nou, dat, dat, dat in mijn herinnering niet, nee. Nee, nee. nee. Het is nu wel exceptioneel. Um, ja, dat was misschien to, toen ook, maar dat dit heel regelmatig. Het wordt eigenlijk ook vrij... Uh, het wordt wel gerespecteerd, het, um, het recht op uh, demonstreren. Ja, ja. Want het is natuurlijk een gigantische stad, hè? Miljoenen, toch? Ja, niemand weet eigenlijk precies hoeveel. Um, meer dan 20 miljoen in ieder geval. Wat en bedoelt dus u, niemand leest... weet precies hoeveel? Ja, er, is geen, er is natuurlijk geen bevolkingsregister, zoals wij dat uh, keurige GBA hebben. Natuurlijk, dat zegt ja. u met enig <laughs> cynisme, of niet? Nou ja, het is, het, de hele stad er de, de, de, komt elke keer weer een nieuw stukje, een plukje wordt eraan gebouwd. Omdat mensen ergens gewoon een huisje gaan bouwen en dan op een gegeven moment komen er wegen. En dan wordt er ook wel weer wat elektriciteit aangelegd. En zo dijkt dat dus uit. Ja. En hoe was dat voor u? U bent jurist, dus gewend aan allerlei regels en wetten hier in Nederland. En dan komt u in zo'n land. Um, ik, ik vond dat ook wel weer zijn charme hebben natuurlijk. Al word je er op een gegeven moment wel ook knettergek van. Op welke momenten? Um, nou, bijvoorbeeld in het verkeer. Daar worden ook, uh, wordt ook geen enkele regel gerespecteerd, um, iets heel simpels als het kruispunt vrijhouden. Um, dat, wordt, dat gebeurt ook niet. Dus dat betekent dat het altijd op de drukke punten... een soort kluwen van auto's is. En dan manoeuvreer je dan doorheen. En, um, want alles dan, moet ook met de auto. Ja, want is zijn grote afstanden. En het is, uh, dat, je, je doet er eigenlijk niks uh, lopend. En ze zijn nu wel bezig met allerlei fietsenplannen. En dat is ook wel te doen in bepaalde gedeelten van de stad. Maar ja, als je natuurlijk van de ene naar de andere kant moet... dan zit je zo een half uur in de auto. Dus dat doe je... Eigenlijk op geen andere manier dan nee. met de auto. En wie, hoe werd het tegen u aangekeken als Nederlandse vrouw? Uh, ik werd heel erg hartelijk ontvangen. Mijn uh, echtgenote was, uh, is nog steeds een Mexicaan. Oh. En, um, je wordt daar, uh, ik weet dat we, we waren net waren en uh, Ik werd toen uitgenodigd door, door allerlei vriendinnen. Een echtgenote uit zijn vriendenkring. Die gingen toen een uh, feest voor mij organiseren. En dat is natuurlijk heel erg, was ontzettend hartelijk. Ik zat daar en ik verstond natuurlijk de helft van de gesprekken niet, want dat ratelde door in Spaans. En dat, mijn Spaans was toen nog niet zo goed. Maar ik het was wel heel erg. Uh, het was wel heel erg charmant dat ze dat deden, vond ik. En is dat typisch Mexicaans? Ja, ze zijn. Het is een heel hartelijk warm warm volk. Ja. ja, want u zegt uh, ik werd er ook wel eens helemaal gekker van, van dat verkeer, maar ook van, van de mentaliteit of zo verder, want wat wij horen hier in Nederland, zijn de verhalen over Mexico, dat het een uh, de met veel drugs en ellende. Ja, die, die, die, die hele agressieve drugsoorlog, die is natuurlijk van de afgelopen zes jaar met de met de president Calderon, want die heeft de oorlog verklaard aan de kartels. En vanaf dan zag je op een gegeven moment ook al die lichamen... die aan de viaducten bungelen en dat soort afrekeningen. Het was toen ik er woonde wat meer ondergronds. Er was natuurlijk nog net zoveel drugshandel, maar het werd niet zo openlijk uitgevochten. Mm -hmm. Maar was er angst ook, toch? Nou, het is wel een redelijk gevaarlijke stad in die zin. Het is uh, in vergelijking met Nederland natuurlijk heel onrustig. Maar waar merkt u dat dan aan? Nou, er zijn, ik ken natuurlijk vrienden, de meeste mensen die ik ken die daar wonen... die zijn wel op een of andere manier ooit overvallen geweest of bij het stoplicht... dat je wordt gedwongen om je sieraden af te geven. Oh ja? Of mensen kennen die dan, ik weet iemand, die, wiens architect... ze waren het huis aan het verbouwen, die architect die was, werd ook, die moest stoppen ergens in de straat. Want ze wilden zijn auto hebben en die gaf hij niet snel genoeg af. En toen hebben ze hem neergeschoten. Dus dat soort verhalen hoor je wel veel. Ja. Mensen die worden ontvoerd. Dus dat, in die zin is het wel veel onrustiger. Ja. Nu die protesten. Uh, de nieuwe president die wil dus wat met dat land. Hè. Die wil het onderwijs verbeteren. Ja. Um, merkt u verschil? Is het zo dat er inderdaad in de afgelopen jaren... als u dan nu terugkomt, iets veranderd is? Nou, dat weet ik nog niet. Want hij is natuurlijk eigenlijk nog maar net begonnen hè, in december. Dus ik, ik zie wel dat hij allerlei plannen heeft. Hij wil ook de de um, Petroleum wil, nationali wil hij uh, nationaliseren... in de hoop dat hij daarmee allerlei uh, buitenlandse investeerders kan aantrekken. Dus hij is redelijk ambitieus. En hoe ligt hij bij de mensen die, die u dan spreekt? Uh, nou, eigenlijk vrij goed. Ja? Ja. En wordt er inderdaad over bijvoorbeeld dan deze protesterende agenten uh, met elkaar op feesten en partijen gelachen of gesproken? Of? Ja, er wordt wel wat over gesproken, maar niet uitzonderlijk veel. Of zijn ze wel redelijk politiek bewust? Ik heb wel heel veel uh, etentjes meegemaakt waar er echt heftig wordt gediscussieerd over, over de politiek. En, dan en is ook men... over alle corruptieschandalen overigens, waar ze natuurlijk ook altijd. En zijn mensen dan ook het niet met elkaar eens? Of is het dan allemaal toch een beetje. Uh, vanuit de betere milieus en uh, allemaal met elkaar eens. Nou, er is niet in, in die zin bijvoorbeeld een hele tegenstelling. Bedoelt u tussen rechts en links of ja. iets dergelijks? Nee, dat heb ik niet zo meegemaakt. Maar ja. ze zijn wel uh, hartstochtelijk over hun opvattingen over uh, wat er gebeurt. Ja. Hoe gaat dit eindigen? Ik denk dat die uh, wet er gewoon uh, wordt uh, uh, gehandhaafd en dat ze daarmee doorgaan. Ja, ja dat denk ik wel. Want uh, gaat dit het uiteindelijk, want hoe lang gaan ze dit nog volhouden, die Mexicanen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet. Er zitten natuurlijk ook allemaal kindertjes die uh, geen les hebben op het ogenblik. Dus daar wordt natuurlijk ook over gemopperd. So, al die leraren. Het zijn er uiteindelijk, natuurlijk van het hele lerarenkorps, dat geloof ik 1 miljoen groot is, zijn het natuurlijk niet zo heel erg veel, heel erg groot percentage dat er zit. Maar goed, die, het zijn natuurlijk allemaal leraren die mm -hmm. allemaal kindertjes achterlaten in de klaslokalen. Ja, maar die dus niet voor reden vatbaar zijn en denken, ja, het is, het is, hebben we wel een punt eigenlijk dat we een opleiding moeten hebben. Ja, dus, nou, ja dat, dat hopen we maar. Dat ze daar een, op een gegeven moment allemaal weer naar huis keren. Ja. Dat ze denken, dit heeft, dit heeft geen zin. We gaan straks, na, nadat ik met u heb gesproken... het hebben over begrafenisrituelen in Nederland. Natuurbegrafenissen. Is dat typerend wat er in Mexico gebeurt bij begrafenissen? Zijn dat typische dingen die gebeuren daar? Dit soort protesten? Nee, oh. überhaupt. Ik, ja, ik, ik maak een bruggetje oh. ik naar de vroeg nou, moet natuurlijk. De, in november is de dag van de doden. <laughs> en dat is op zich een hele bijzondere dag. Want dan... Allerzielen, ja. En dan ga je dus naar de begraafplaats waar je uh, familie ligt... of je ouders of uh, echtgenoten, kinderen. En dan ga je daar uh, met z'n allen zitten en dan hebben ze eten mee. Ze hebben speciale bloemen die ze daar ook voor gebruiken. Allerlei uh, suikerwerk. Je kan bijvoorbeeld uh, zo'n doodshoofd van suikerwerk... dan kan je dan je naam op laten zetten van degene die overleden. En allerlei dingen die je lekker vindt. Ik noem maar sigaren, fles tequila. Dat, zet, dat zetten ze allemaal op het graf. En dan zitten ze daar met z'n allen. Het is eigenlijk gewoon een soort feest te vieren. Ja. En er zit een heel ritueel ook nog voor. Hoor. Het is een aantal dagen lang. En dan is het de eerste, de ongedoopte kinderen. En dat, dat loopt dan zo door tot echt het hoogtepunt dat iedereen daar op die, uh, op die graven zit. En mist u dingen van Mexico? Uh, ja, ik, ik mis het eigenlijk. Het is natuurlijk een heel los leven. En het, is, het is niet zo gestructureerd als hier. En uh, het is ook een heel hartstochtelijk uh, gezellig volk... dat uh, elke mogelijkheid aangrijpt om een feestje te vieren. Ja, dat, dat is een heerlijk. stuk wel heel erg leuk. Ja. Ja. Het is nu wel een beetje Mexicaans weer, gelukkig hier. Hè? Ja. <laughs> dat doet ons allen goed. Goed, wij weten weer een heleboel meer over al die onrusten in, uh, in Mexico. Dank Cornelie Bakker. Ik woonde dus uh, vijf jaar in Mexico. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, begraven worden eh, midden in de natuur. Dat kan vanaf morgen op de nieuwe natuurbegraafplaats Hilligmeer. En die ligt in Drenthe. Hier is mede oprichter, we hem net al heel eventjes, Dolf van der Wei. Goedenavond. Goedenavond. Midden in de natuur begraven worden, hoe moet ik me dat voorstellen? 33 hectare groot natuurterrein. Allerlei landschappen. En daar kan men naar eigen keuze een grafplek uitzoeken. Van vijf bij vijf meter. En dan mag je bepalen waar dat graf precies is. En zien we dat dan nog aan de bovenkant, dat daar een graf is? Na een paar weken is het al nauwelijks meer zichtbaar. De natuur is degene die dat graf beheert. Hm. Dus niet zoals mevrouw net vertelde, allerlei versieringen, allerlei monumenten. Nee, de natuur ontfermt zich over dat graf. Het enige wat je nog kan zien is... een Drentse Kei, omdat dat ook daar in de natuur veel voorkomt. En eh, om dat grafstand te identificeren kan er een naam op staan. Alleen een voornaam. Of een voornaam en een achternaam. Ja. ja, want je was nabestaanden wel... Weten, denk ik tenminste, dat waar die persoon ligt, toch? Ja. Die je hebt begraven. Maar via onze moderne GPS-methodes krijgen mensen kaartjes mee. Ze kunnen in ieder geval altijd eh, nabestaanden een kaartje krijgen. die eh, wij printen vanaf de computer waar precies dat graf op staat. En herkenbaar in het landschap. Ja, dus bijvoorbeeld door zo'n kei. Door zo'n kei, of uh, ja, als ze uh, straks een, uh, hun uh, gsm bij zich hebben, kunnen ze dat zelfs zo vinden. Ja, op, uh, ja. precies daar naartoe lopen. Ja. Daarop, ja. ja, hier moeten we zijn. Ja, ja. Um, u zegt uh, midden in de natuur. Ik neem aan, u woont daar op dat landgoed. Ja. Um, dat u precies weet waar u begraven wil worden. Ja, dat weet ik. Dat weet Hoe ziet het wij. eruit? Het is een heel oud stuk bos en eh, oergrond van Drenthe. En daar, eh, ja, daar is vrij dichtbij eh, het Ven, het Helligmeer. Dat natuurlijk al een hele oude geschiedenis heeft in Drenthe. Anders zou het zo niet heten. Eh, dat is een plek waar je bijzonder eh, graag bent. Eh, het is een plek die rust geeft, die rust brengt. Dat merk je aan de natuur rondom. Want het is dus met een fennetje ja. en wat nog meer? Wat ziet u daar? Wat denkt u dat de nabestaanden, als, als u daar eenmaal ligt, wat ze zien? Waarom vindt u het zo mooi? Ze, het is mooi omdat daar de Drentse natuur helemaal op alle manieren vertegenwoordigd is. Uh, er is. Er zijn oude bossen, er zijn jonge bossen die wij nog geplant hebben, twaalf jaar geleden. Uh, ook uh, toen gevierd door... Uh, door uh, Professor Pieter van Vollenhoven, die toen dat nieuwe bos geopend heeft... dat was het eerste klimaatbos van uh, het Nationaal GroenFonds. Hij is uh, voorzitter van het mm -hmm. Nationaal GroenFonds. En dat, uh, ja, die bossen zijn nu inmiddels uh, bijzonder vrij uh, uitge ja, uitgekomen. Het is de natuur dat uh, wij uh, natuurlijk zelf gemaakt hebben als mens. Mm -hmm. Maar uh, het zijn gemengde bossen die echt bedoeld zijn om... Uh, daar iets te beleven, om iets te beleven aan de natuur. Want hoe heeft u ooit bedacht, het is dus prachtige natuur... u, u woont op dat landgoed, en opeens heeft u bedacht... weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een deel van ons landgoed gebruiken voor een natuurbegraafplaats. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is een lang proces, kan ik u zeggen. Vertel. <lacht> ja, ja. We zijn eerst daar gekomen, ook met het idee... we willen een mooie natuur helpen maken. Het was een productiebos. hebben We steeds meer omgevormd tot een meer natuurlijk bos. Een meer belevingsbos. Maar onze tweede missie, zoals we dat ervaren... is vooral de mens terugbrengen naar de natuur. Letterlijk in dit geval. En dat is ja, reïntegratie van mens en natuur, zeggen we dan. En dat is letterlijk, kan het met naar natuur begraven nee. niet, zoals we nee. al zeggen. Ja. Maar waarom bedacht u dat dat daar zou moeten? Dat uh, is uh, min of meer toeval, uh, voor zover je hier van toeval kan spreken. Er zijn zeven grafheuvels op ons landgoed, uh, Rijksmonumenten. Die waren en, er al? Die waren er al, toen wij daar kwamen wonen. Ja, ze zijn er al 5000 jaar. Ja. En uh, een van die grafheuvels bleek uh, nog maar kort geleden... daar liggen begraven een moeder en een kind... En ze zelfs weten ze met de moderne technologie dat het een moeder van 18 en een kind van 4 was. Oh. En toen zei mijn vrouw, maar dat is toch mooi als wij daar dat stuk aan de overkant van de weg helemaal bestemmen tot een kinderbegraafplaats. Nou, die kinderbegraafplaats is inmiddels uitgegroeid tot een complete natuurbegraafplaats. Waar dus ook volwassenen voeren. mogen komen? Wat waar ook volwassenen mogen komen. Ja, zeker. Ja, maar daar mag iedereen begraven worden... die zich aangetrokken voelt door zo'n ja. natuurlijke plek om begraven te worden. En wat weten we dan van die moeder met kind? Ik bedoel, hoe oud waren die lijken? Ja, de 18 en 4 jaar, maar verder weten we... Nee, maar uit niets. welke periode? Wanneer zijn ze begraven? Oh, 3000 voor Christus ongeveer. Voor, 3000 voor Christus. Ja, en het is ook heel bijzonder... Omdat een, een cultuur is waar bijna nooit de begraven voorkwamen. Dus hebben we gezegd: ja, als we kinderen daar begraven worden, moeten de moeders er en de vaders er ook bij kunnen. Dus eh, het is het ergste wat je kan overkomen, denk ik, een kind verliezen. Mm -hmm. En eh, nou, daar we dan, wilden we dan wat aan doen. En het is ook een apart deel van de natuurbegraafplaats... waar alleen kinderen begraven worden. En wat weten we over de rituelen daar? Want dat is dus al een ongelooflijk oude plek. Ja. He? ja. Waren er dingen die wij dan nu weten dat er gebeurde bij begrafenissen toen? Archeologen weten uit die tijd niet veel. Ze vermoeden een heleboel. Eh, Zoals? We hebben, nou dat daar rituelen plaatsvonden... bij een houten tempeltje. We hebben ook in Drenthe een houten tempeltje ook het tempeltje gevonden. Het tempeltje van Borger Oosterveld, in Drenthe algemeen bekend. kwam helemaal gaaf eruit. Met, eh, ja, met prachtige ossenhoorns eh, van hout eh, aan, aan de kanten. Dat tempeltje dat speelt morgen ook een rol... Eh, bij de opening? Bij de opening, ja. De, we hebben een replica van het Drenthe Museum eh, ja. gekregen. En, eh, we... Maar wat gebeurde er dan in dat tempeltje? Ja, dat weten we niet. Er zijn gissingen dat men eh, dan verbrandingen deed. zoals dat in India gebeurde. Hè, waarbij eh, hele boten in brand gestoken werden. en een rivier. of op het meertje misschien verbanden. We weten het niet. Het zijn nee. allemaal gissingen. En archeologen zijn daar heel goed in. Dan hebben ze een these en dan proberen ze dat waarschijnlijk te maken. Maar er is niks opgeschreven aan die tijd. Nee. Dus alles wat we weten, weten we van eh, vermoedens en. Eh, ja, wat we vinden. Want de, de mensen die nu hè, vanaf morgen begraven mogen worden... Um, die mogen daar voor altijd blijven liggen, begrijp ik. Ja, eeuwigdurend grafrecht, dat is voor ons uh, uitgangspunt bij het natuurbegraven. Mm -hmm. uh, wat eeuwigdurend is, is uh, natuurlijk juridisch zoveel mogelijk onderbouwd. Ja. Want het kan is over niet 500 ons. jaar ja. anders zijn, ja, ja. uiteraard. Maar eh, dat is een van de kenmerken van dat eh, natuurbegraven. Wat u eh, zei het ook al, doden worden begraven eh, ten behoeve van de natuur. Een belangrijk aspect is dat een deel van de begraafkosten bestemd worden voor het behoud en het beheer van die natuur. Ook als in de toekomst alle graven vergeven zijn. Want hoe, op wat voor manier, hoe cru het ook klinkt, hoe, hoe goed is het voor de natuur als daar een, een lijk in de grond komt? Punt 1, er komt niet zomaar een kist in de grond. Het moet een, een duurzaam een kist zijn, duurzame klederen heeft ja, mijn naam. Die zelf vergaat of zo? Die vergaat, ja. dat geldt ook voor urnen die dan begraven worden. Uh, wat goed is voor de natuur, is dat uh, het op de meest duurzame manier die begrafenis plaatsvindt. Ook die dure, momenten, die, die grote monumenten er niet op. De, de natuur blijft zichzelf mm -hmm. daar. Maar en, voedt het ook de natuur? Uh, nee, uh, dat gebeurt niet. Uh, maar het wordt, uh, de kist wordt onder de, de humuslaag begraven, en onder, zoals alle begraaf, begravingen. En daar, ja, daar vergaat het eh, zonder veel kunststoffen ja, ja. erin. Maar wat wel schaadt, en dat proberen we te vermijden... is eh, verstrooien. Dat was voor ons nieuw verstrooien op, eh, op een humerslaag. Eh, heeft dat een slechte invloed? Er blijft veel verstrooingsas hangen op die humerslaag. Dus wij hebben geen verstrooiingsmogelijkheden behalve in een graf. We maken ja, ja. daar ook een graf voor. Ja. Een verstrooiingsgraf. Zijn er al mensen die hebben aangegeven dat ze daar begraven willen worden? Sterker nog, u zei wel dat morgen de eerste begrafenis daar plaatsvindt. Maar we zijn op 18 november al begonnen. Oh! <laughs> uh, maar morgen is de officiële begraafplaats. Dan laten wij ook uh, het ontvangsthuis zien. Ja, en waarom de 18e al begonnen? Omdat wij toen uh, al veel verzoeken hadden en uh, wij uh, graag wilden beginnen. Het heeft een proces van 3,5 jaar gekost om de toestemmingen te krijgen. Ja. En wie was dan de eerste? De eerste was een uh, heel bijzonder verhaal. Uh, een meneer die. Uh, we hadden toen open dagen georganiseerd. Meneer had in zijn agenda geschreven dat hij naar die uh, open dagen wilde. Twee dagen voordat uh, open dagen waren, is hij overleden Ach. aan een hartverlamming. Dus we hebben hem tijdens de open dagen. Uh, uh, zijn graf uitgezocht en uh, twee dagen later is hij op een mooie plek begraven. We hebben gehoord dat hij altijd graag uh, dingen begon en uh, eerste was... En, uh, nou, <lacht> Oh ja, het had zo hij moeten zijn, helemaal, denkt u dan? We zijn vond dat hij helemaal daar als eerste moest worden begraven. Ja, ja. En u zelf heeft u beeld bij uw eigen begrafenis daar, met nee, rituelen nee, nog, of? Uh... Nog, ik adviseer iedereen eh, om dat te doen. Uh, de zevende, hè, dat is dus zaterdag. Hebben wij een inspiratiedag dan willen wij ook mensen laten zien wat is nou natuurbegaven. Dan ja, laten we zien uh, hoe dat beheer gebeurt, het natuurbeheer. We laten zien hoe stenen uh, met de hand worden uh, ingehakt met name. We laten zien uh, ja, wat, uh, hoe je misschien een mooi veldboeket kan maken. Niet van die plastic boeketten, maar echt een mooi ja. veldboeket. Ja. Uh, er zijn uh, excursies... Uh, van allerlei aard. En, ja, wat, hoe ziet nou een duurzame hulm ja. eruit? Ja. Wat heel mooi is, is een draagbaar met een... Hè, dat hebben we al een, keer, een paar keer gehad. Een draagbaar met alleen een linnenkleed over het lichaam heen. En dat linnenkleed was uh, bij een van die begrafenissen uh, uh, gemaakt door de overledene zelf. Ja, ja. Die is met ons een graf gaan uitzoeken. Een grafplek. Iets voor en u, het, uh, mevrouw Bakker? om in zo'n natuurbegraafplaats... Nou, als hoor, ja. klinkt het wel aantrekkelijk, inderdaad. Ik heb, ben nog niet heel erg bezig met mijn begrafenis. Nee. moet ik eerlijk zeggen. Gelukkig. Maar, maar nee. het, klinkt, het klinkt prettig. Ja. Ashes to ashes is het, hè? Het is, uh, ja, meest natuurlijk hè, de, de uitspraak van uh, ss to ss dust to dust. Hè? Ja, ja. ja. ja. U, uh, u bent daar morgen bij de opening uiteraard van die nieuwe natuurbegraafplaats... ...Hilligmeer in Drenthe. En geopend wordt die dus door uh, Pieter van Volhoven, ...die dus ook bij, dat, uh, bij de opening was van, die, uh, en van, het van dat Van dat nieuwe bos, dat Klimaatbos. Ja. En die heeft daar uh, ook een rol vervuld. Die heeft die de eerste boompjes geplant van 22,5 hectare nieuw bos. Uh, maar wat belangrijk is, is dat... Uh, morgen is natuurlijk een officieel uh, uh, gedoe van een heleboel uh, uh, mensen... die er iets mee te maken hebben. Mm -hmm. Maar voor het publiek is het, uh, is het de volgende dag. Ja. En dan zijn er dus, uh, worden er ook een zagen uitgevoerd, een dense zagen... die we bij de opening overdoen. Dus niemand mist wat als je niet bij de opening is. Nee. Die kan rustig komen. Vanaf en is dat is dus een prachtig uh, theater uh, in het meer en rondom het meer. Dank u wel voor uw komst. En succes morgen. Dank u wel. Ik, ik sprak met mede-oprichter Dolf van der Wij, En dit was hem, de uitzending van uh, Twee Dingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren. Het kan allemaal op onze site tweedingen.nl. Um, straks binnen en 2 Erik Korton. Hoe wil jij eigenlijk begraven worden, Erik? <hijf> nou, niet begraven, maar gecremeerd. Ik okay. hoop dat ik dan daar ook ergens een klein hoekje mag. Nou ja, dan moet je in een graf, hebben we net gehoord. Maar oh, niet goed. Wat dat ga is jij goed. doen vanavond? Ik ga geen heel andere dingen ja. doen. We gaan het hebben over eibrekers. Vier minuten interviews op, een, op de pont in Amsterdam. Uh, we gaan het hebben over het MED-symposium. Dat gaat over lef in de professionele keuken. En dan op het gebied van koken natuurlijk de vrijlating van Sami Aza langskomen. En we gaan het hebben over de meest inventieve manier om drugs te smokkelen. Dat en nog veel meer zometeen in PNN Today. Dit is Radio 1. Half negen. het NOS Journaal met Martijn van Beek. Rusland heeft marineschepen naar de Middellandse Zee gestuurd... voor de mogelijke evacuatie van Russen die in Syrië zitten. Dat heeft de stafchef van het Kremlin aangekondigd.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 De recherche heeft bij het doorzoeken van een huis en een loods in IJmuiden... 520.000 euro aan contant geld gevonden. Voor een groot deel waren het biljetten van 500 euro. De politie heeft twee mensen aangehouden. En het kabelbedrijf Ziggo krijgt over 2,5 weken notering in de AIX-index. Tegelijkertijd verdwijnt Douwe Egberts. DE wordt voor 7,5 miljard euro overgenomen door een Duitse investeringsmaatschappij. Bijna alle aandeelhouders hebben hun aandelen aangemeld voor de verkoop... en volgens de regels van de AIX moet DE daarom uit de index verdwijnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Het is donderdag 5 september, iets na half negen. Een hele goede avond. Het is het hoogtepunt van het jaar voor iedere topkok. Het MAD Symposium in uh, Kopenhagen. Chefs Julius, Jaspers en Joris Beidendijk waren daarbij. Na negen uur vertellen ze daarover een verhaal over uh, hmm, broodjes, bloedworst en varkens in gewanden. Dus dat belooft dat. Vooral blijven luisteren. Dus Premier Rutte geeft in een brief uitleg over de strandwandeling van Alexander Pechtold en Diederik Samson. Daar willen wij natuurlijk alles over weten. En Joost Vullings die praat ons zometeen bij je gaat naar radio1.nl en je klikt op het knopje webcam... dan zie je uh, mij naast 3FM-dj Wijnand Speelman en regisseur Marnix Haaks zitten. Samen met Maarten van Rossem maken zij de serie Eibrekers. Uh, gesprekken met mensen op het pontje van Amsterdam-Noord naar het Centraal Station Heren. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, ik neem uh, uh, aan dat er alleen na 1 uur s middags uh, gefilmd wordt. Maarten van Rossum uh, kennende en Wijnand Speelman. Ach, jij bent eigenlijk altijd wakker. Maar... Ja, er wordt na één uur, uh, uur gefilmd. En inderdaad, alleen omdat Maarten van Rossum dan begint met leven. Want hij is een nachtmens, hij volgt alles in Amerika. En daarvoor is hij s'nachts wakker. Jij bent ook een nachtmens, want jij werkt ook veel s'nachts. Ja, ja, ook ja. Dus ik vind het op zich ook wel prettig dat er, uh, dat er na één gedraaid wordt. Eibrekers, een, uh, een, een idioot slim idee wat mij betreft. Uh, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Maar eerst de sport met Jeroen Stomhorst. Baanwielrenner Teun Mulder stopte mee. De 32-jarige uh, Mulder werd drie keer wereldkampioen... en won brons bij de Olympische Spelen van Londen. Toch stopt hij niet helemaal met baanwielrennen. Hij gaat verder als piloot van een tandem... met visueel vis vis gehandicapte baanwielrenners. Toen ik die plak won, was het eigenlijk een moment van... ja, wat ga ik nu doen? Ik doe nu al 15 jaar aan, aan hetzelfde ding, zeg maar. 99 was mijn eerste WK. ben ik gaan nadenken, bij mensen praten... en uh, ben ik in gesprek gekomen met Ilke van der Wal, de bronscoach... en aangepast en eigenlijk tot deze keuze gekomen. Want ik vind het fietsen nog zo leuk. Maar wel op een andere manier nu. De twaalfde etappe van de Vuelta is gewonnen door Philippe Gilbert. En daarmee behaalde de Belg eindelijk zijn eerste zegen in de regenboogtrui. De trui die hij als wereldkampioen op bijna een jaar lang draagt. Gilbert versloeg in Tarragona in een massaspint lichtberg op de Noord-Edvald-Bouwasson haken. De rode trui blijft in het bezit van de Italiaan Nibali. En Jong Oranje is de EK-kwalificatie goed begonnen met een overwinning op Schotland. In Nijmegen won de ploeg van de nieuwe bondscoach Albert Stuivenberg met 4-0. De doelpunten werden rust gemaakt allemaal door Tony Villena, Lucas Tanjos, Mike van der Hoorn en Jasper Drost. Jong Oranje is behalve met Schotland ingedeeld met Slovakije, Georgië en Luxemburg. reacties zometeen langs de lijn eh, vanaf 10 uur hier op Radio 1. En dan kijken we ook vooruit naar de interland van het grote Oranje. Morgen tegen Estland. Met de Wesley was... Ja. In de basis ook? Daar gaan we wel van uit, ja. Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, okay. Jeroen. Uh, als je wil zien hoe, uh, hoe het hier aan toe gaat in deze mooie Radio 1-studio... dan kan dat natuurlijk via Radio 1.nl. dan klik je op de webcam of je twittert mee met de hashtag... at BNN Today. En wie, wie weet, laten we dan nu wel op uh, onze site... de ongecensureerde versie van deze Blurred Lines van Robin Fixie. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Hè? Voor diegene die niet weet wat de ongecensureerde versie is... die is nogal bloot terug, zou ik maar zeggen. Robin Thiccornier en Farrell Blurred Lines. Er was spanning in Den Haag vandaag, dat gebeurt wel vaker... maar de top van het kabinet zou deze zomer hebben gesproken met D66... met de vraag of zij zouden willen toetreden tot het kabinet... zodat Partij van de Arbeid en de VVD een ruimere meerderheid zouden kunnen hebben... Het geheime overleg leidt tot heel veel ophef vandaag. Uh, NOS-verslaggever Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedenavond. Hi. Rutte heeft eerder vanavond gereageerd op die vragen van Wilders. Want Wilders heeft daar vragen over gesteld... over hoe dat allemaal verloopt is, via een brief. Wat zegt uh, onze premier in deze brief? Nou, die zegt eigenlijk niks. Hij zegt, ik, ja, ik, weet, ja, ik weet dat er gesprekken plaatsvinden... tussen, tussen fractievoorzitters in de, in de Tweede Kamer. En uh, met name natuurlijk de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Want ja, we zijn nu helemaal een minderheidskabinet. Dus die praten met heel veel mensen. Maar als... Als daar iets uitkomt, een besluit wordt genomen... een meerderheid wordt gevormd, dan hoort hij dat van ons. Maar ja, zolang er niets besloten wordt, blijven die gesprekken geheim. En daar moest de Tweede Kamer het mee doen. En dan mag er gewoon gesproken worden. Uh, door wie? Nou ja, Door Rutte bijvoorbeeld, door, door het kabinet met, uh, met, een, met, een, met oppositie. Nou ja, er is uiteindelijk uh, niet, niet door het kabinet met de oppositie gesproken. Mm. Wel Halbe Zelstra, dus de fractievoorzitter van de VVD... heeft, heeft gesproken met, met Alexander Pechtold. Dat soort gesprekken vinden hier overigens aan de lopende band plaats. He, vandaag had bijvoorbeeld Diederik Samson een gesprek met Bram van Ooyik. En volgende week heeft Diederik Samson een gesprek met Emil Roemer. Ja, uh, ja dat, dat gebeurt hier uh, nou ja, iedere week... omdat we nou een minderheidskabinet hebben. Maar ja, in, in dit gesprek voor de zomer is iets gebeurd waar uh, wat toch wel bijzonder was. En dus nu dus leidt tot een beetje gesteggel over... ja, wat is daar nou precies gebeurd? Ja, ik in die kan gesprekken. Zeggen, waar, waar zou dat overleg met D66 op stuk gelopen kunnen zijn? Nou ja, het, het, uh, uh, het was zo dat, dat het kabinet voor de zomer op zoek was... naar, naar, naar steun voor de bezuinigingen op de, op de kinderbijslag. Uh, ze wilden een onderwijsakkoord sluiten en dat, dat lukt allemaal niet. De, de, de, al die gesprekken liepen mis. Maar goed, uiteindelijk aan het begin van het reces... was er gewoon een gesprek tussen halbe... Zelstra van de VVD en Alexander Pechelt van D66. Ja, gewoon omdat hij ze maar blijven praten met elkaar. Dat had geen bijzondere agenda. Behalve dan ja, gewoon het gesprek gaande houden. Ja, en daar is dus iets gebeurd. Uh, waarvan dus de ene partij zegt: Ja, uh, uh, D66 bood in één keer aan om te gaan meeregeren. Mm -hmm. En D66, zeggen, dat hebben wij helemaal niet gedaan. Het was juist andersom. Ja, en, en dat maakt het natuurlijk heel erg lastig. Het is een gesprek met vier muren ja. en twee mensen. En blauwe ogen, waarop je iemand aan moet geloven. Ja, waar, ja, waar, waar, en... waar, komt, waar komt dit dan nu opeens vandaan? Waarom nou, komt is, dat nu naar buiten? Nou, het is begonnen uh, dinsdag in, in, in de column van Paul Janssen... in de Telegraaf. Daar, daar stond zeggen een hele... Passage in, gewoon even een anekdote die hij in zijn, in zijn column gebruikte. Waarin er stond dat Alexander Pechtel deze zomer eigenlijk ja, zichzelf had aangeboden voor, in ruil voor ministersposten. Uh, ja, toen is het dus twee dagen stil geweest, tot, tot vanochtend. En, en toen opende de Telegraaf ermee van ja, het kabinet heeft gefleurd met het idee om, om D66 en het CDA erbij te krijgen. Ja, en dan voelen alle betrokken partijen zich geroepen om te reageren. Want uh, het beeld van die column dinsdag was eigenlijk. Uh, Pechtold is een baantjesjager. Die wil gewoon het kabinet in en wil zelf minister worden. Maar het beeld vanochtend van de Telegraaf was eigenlijk... het kabinet is zo paniek dat ze een minderheid in de Eerste Kamer hebben. Dat ze dus gewoon maar gewoon... Ja, kom er maar bij en dan willen we wel over praten. Nou, dat zijn beide beelden die beide partijen niet willen. Ja, en dan eh, ontstaat er dus een heel, ja, heel circuit aan wat mensen allemaal aan ons vertellen. Maar uiteindelijk staan al die ja, eh, eh, dingen, die ons, zijn haaks op elkaar. Waardoor wij dus niet kunnen zeggen, nou zo is het gegaan. Maar Paul Jansen is over het algemeen aardig ingevoerd in de, Haagse, eh, in de Haagse scene. Dus heb je het gevoel dat hij wel iets heeft aangegeven geraakt wat, wat, uh, wat de partijen ingewikkeld vinden, waardoor ze nu ja, zo het, hij, heeft, hij heeft het zeker aangeraakt. maar je ziet het al aan zijn berichtgeving, dat is om te zeggen, de, de, de column op dinsdag, die hing heel erg eigenlijk vanuit uh, de gedachten van de coalitie, van, ja, die, die Pechtold is bij ons gekomen... en het artikel vanochtend zat meer op de lijn van... ja, nee, de coalitie heeft het aan Pechtold gevraagd. Ja, ja, ja. En, en, en dat, dat, ja, sinds die column waren wij er ook mee bezig... maar wij hebben er nooit over gepubliceerd. Wij wisten dat het gesprek had plaatsgevonden. We wisten dat er inderdaad was gesproken over regeringsdeelname. Maar hoe serieus uh, waren die voorstellen? Wie is er over begonnen... Hoe is erop gereageerd? Uh, onder welke voorwaarden? Ja, dat kregen wij maar niet helder. Waardoor hebben we hebben besloten er niets over te publiceren. Maar op het moment dat de Telegraaf erop opent, denken al die partijen, Oh, wacht eens even, dit is net voor de beeldvorming. Ja, ja, ja. uh, en dan gaat iedereen los. Maar iedereen, ja, het is, dit is echt zo'n dag dat je denkt, joh, schiet mij maar lek, want ik hoor zoveel verschillende dingen. En dat kan gewoon niet allebei waar zijn. En dan komt het JSF-verhaal er ook nog eens eventjes een beetje overheen, als een, als een lekkertje, zo hier en daar. Ja, het, het zijn wel dagen dat je denkt: van, joh, uh, uh, uh, uh, het is vandaag. Ja, kan, je, kan je nagaan, het is vandaag donderdag. Ja. Dins, dinsdag is de Tweede Kamer begonnen. En ik heb al het gevoel alsof ik acht maanden gewerkt heb. <laughs> alsof je weer op vakantie Ja, kan. het is echt vreselijk. Het, het, je... Een hernieuwd reces. Maar dus dit, dit JSF-verhaal is gelekt uit de miljoenennota. Nou, was nee, dat, nee, nee, nee niet, Is dit, dat niet uit de miljoenennota Nee, kijk, het, is, het is eigenlijk heel subtiel nieuws. Hè. Kijk, ik, ik, ik zal het uitleggen. met een aantal van die gesprekken geweest. Mijn collega Wilco Boom heeft dit nieuws gebracht. Oh. Is, uh, laat ik helder zijn, er is geen besluit genomen. We nemen de JSF. Uh, zowel niet door het kabinet... En ook niet door de Partij van de Arbeid. Ja, ik lees overal dat de Partij van de Arbeid nu heeft gezegd dat ze daarmee akkoord gaan dat Kl de JSF de officiële opvolger van de F16. gaat Ja, rapporten. maar wij hebben, wij hebben dat heel goed geformuleerd. Ze, ze hebben zich ermee verzoend. Okay. En dat is natuurlijk dat is een <laughs> beetje, ook een beetje listig van onze kant. Het punt is: iedere P van de aarde die spreekt die zegt: joh, die JSF: wanneer valt het besluit? Ja, snel. En, en wordt het de JSF? En dan zegt niemand: nee, het wordt de, nee, we gaan ons nog verzetten. Iedereen zegt eigenlijk, dat merk je aan iedereen. Iedereen heeft iets van ja, jongens, het is gewoon onvermijdelijk, we kunnen het niet meer tegenhouden. Het wordt gewoon de JSF. En als je dus met team P van de Aars zo'n gesprek voert, dan denk je, ja, ze hebben zich er gewoon bij neergelegd. Zeg ermee verzoend, zoals je net al ja, ja, verzoend. Ja, verzoend. En en, Oké, okay, het moet nog officieel besloten worden. Maar het is wel een partij die zich jarenlang verzet heeft. Dus hebben wij gedacht: van, ja, dat vinden wij toch wel nieuws. Dat je gewoon merkt aan die partij. Dat ze, nou ja, oneerbiedig gezegd. ze zijn op hun ruggen liggen. Pootjes de uh, lucht in. Kom maar door met die ESF. Hopla. Joost Vullings, dankjewel voor je mooie toelichting. En uh, nou, de vakantie laten we maar even uitstellen. Het is leuk genoeg. toch? Nee, We krijgen nog Prinsjesdag Ach, de algemene beschouwing. Joh. <laughs> het, is, het is nog lang geen kerst hier. Ja, dankjewel, Joost. Joep, mooi. Radio 1. VNM Today. Gewone gesprekken met gewone mensen. Dat is de basis van de nieuwe webserie Eibrekers. Iedere dag een nieuw gesprek dat vier minuten duurt. Want zolang doet de Veerpont erover... Or, om van Amsterdam-Noord naar Centraal Station te komen. 3FM-DJ, eh, mijn collega bij 3FM, Wijnand Speelman... en beroepsbrombeer Maarten van Rossem voeren die gesprekken op de pont. En dat is allemaal bedacht door regisseur Marnix Haak. En Wijnand en Marnix zitten hier... Want Maarten, niemand weet waar Maarten is. Die, die heeft een eetafspraak. Die heeft een vanavond. eetafspraak, heel goed. Heel goed. Heel goed. Wijnand, um, laat ik even bij jou beginnen. Uh, 3FM-DJ, uh, dat wil zeggen dat je altijd uh, uh, heel veel met je, met je stem doet op mm -hmm. de radio. En nu ben je opeens televisie gaan maken. En dan ook nog eens een keer met Maarten van Rossum in beeld. Toen dacht ik, wat een wonderlijke combinatie, jullie tweeën bij elkaar. Het ja, is dus allemaal te danken aan Marnix Haak. Ik heb vorig jaar zomer heb ik uh, uh, festivalfilmpjes met hem gemaakt. En dat, dat was ook voor het eerst. Dat werkte zo verschrikkelijk leuk. We hebben heel veel leuke dingen daar gemaakt. En daar uh, ja, hebben al het contact gehouden. En toen zei Marnix op een gegeven moment, ik denk dat ik nu iets leuks heb. En uh, jij met Maarten van Rossum. Ik zeg, nou ja, het lijkt me helemaal top. Uh, Maarten <lacht> van Rossum zag ik altijd een beetje als een brombeer natuurlijk. Dus ja. ik, was, ik was stiekem een klein beetje bang. Maar hij zei, nee, dat komt helemaal goed. Dat gaan we gewoon doen. Maar, want jij kende, maar, jij kende Maarten van Rossum, of... Nou, nee, ja, ik, ik werkte bij uh, Knevelen van de Brink werkte ik uh, achter de schermen. Ja. En toen kwam ik hem een keer tegen. En um, ja, ik vond hem meteen al wel een, een leuke man. Omdat hij zeg maar, de enige was van het hele seizoen aan belangrijke mensen die voorbij kwam. Die ook met mij bleef praten, zeg maar. En uh, gewoon een leuk gesprek had. Terwijl de rest allemaal bij het groepje belangrijke mensen ging staan. Ik hoor daar dat iets. Echt een, ja. uh, dus toch, ja. hij is een hele gewone... Aardige man. Ja, dat vond ik heel tof. Ja, heel okay. open meneer. Ja. Open en hoe kende jij Wijnand? Uh, Wijnand kende ik dus via dat festival. Uh, oh, dat vorig, was de eerste ja, kennis. Ja. En, ja. en wat maakte dat in jouw hoofd? Dat jij dacht, die twee moeten dat idee van mij gaan uitvoeren? Nou ja, ik heb hele droge, slechte humor. En uh, met Wijnand heeft dat een beetje hetzelfde. Alleen hij is meer uitvoerend in beeld. En als ik dan bepaalde ideeën heb... Hij pikte dat heel goed op. Okay. Je geeft hem één seintje en hij, hij, hij voert het heel goed uit. Dus dat is bij me blijven hangen. En dat dan... Uh, ja, hij is ook heel goed met uh, gesprekken met uh, random mensen. Gewoon willekeurige mensen die die, die, die tegenkomt. Dat kan hij gelijk een hele leuke twist geven, Wijnand. Want wat jullie daar doen, dat gaan we het zo meteen nog over hebben. Er zijn nog maar een paar filmpjes gemaakt. Maar jullie zijn al behoorlijk op elkaar ingespeeld. Laten we daar eens even een voorbeeldje van pakken. Laten we eens luisteren. Jij hebt ook PvdA gestemd, Maarten, of stem je niet? Ik heb Partij van Arbeid gestemd, ik was de lijstduur. Ben ik hier dan de enige die op, op Geert Wilders gestemd heeft? Is dat nou de enige die... Dat <lacht> <lacht> is echt mijn man hoor, Geert. Ik vind dat zo'n topgozer. Ja, ik van, nee, ik heb zo'n hoge dunk van hem gekregen... Ah, dat ik weet ja, dat hij sorry. uit zijn nek staat te lullen. <treden> dus. <treden> <treden> um, wat is het principe van de... Het, is, het, is vier... het zijn vier minuten interviews, want ja. langer is het niet. Ja, het is heel simpel. Er gaat een pontje van de ene naar de andere kant. De interviews beginnen als de klep van het pontje dicht gaat en we gaan varen. En zodra de klepwinner beneden is dus aan de andere kant. En de mensen lopen vanaf. Is het interview ook klaar. Het zijn one-takers. Je uh, kan er geen dingen uithalen. Het is echt. wat you see is what you get. Wat er gebeurt. En dan moet je ook wat... echt stoppen. Ja, dan, dan is het klaar. Route. Dus dan moet ik op een gegeven moment afkappen waar Maarten van Rossum... Dus Stel, er, er is iemand uit Amerika op de pont geweest... en dat vindt hij helemaal fantastisch als uh, Amerika-deskundige ja. historicus. En uh, dan begint hij en dan blijft hij maar doorraten. Dan moet ik hem aan het eind ook wel afbreken om te zeggen... hé, hey, we zijn er. Het is nu klaar. En ja. het is vaak genoeg gebeurd dat we nog door wilden praten met mensen... omdat het zo interessant wordt of ze hadden, waren, ze hadden zulke leuke verhalen. Maar ja, dan moet je dus stoppen. Ben jij daarbij als... Nou, regisseer je dat ook echt? Of laat ja. je hun echt ja. gaan? Dus op dat soort momenten sta ik te gebaren van... Bijna, je moet stoppen, weet je wel. Ja. Er komen alweer nieuwe mensen op de pont. Dus we staan ook zwaar in de weg daar. En dan, uh, maar ja, soms is het zo interessant dat ze gewoon nog blijven praten... dat hij weer bijna vertrekt. Dus, uh, ja, want je, uh, het, je komt van alles tegen. Het ja, zijn mensen ja. die van, van, van noord naar, het, naar centraal gaan. Ga je ook andersom? Of ga je er maar één? Nee, één nee, weer. weer, weer, weer. Jullie ja, hebben we bizarre gesprekken. Uh, hier, hier praat je met een man die vertelt dat hij op een bootreis... in de Stille, stille Oceaan door een eilandbewoner ja. gevraagd werd... of hij ja. even mee wilde naar een ja. eiland. Moet je luisteren. Hij zegt, want we hebben niet bloed nodig op dat eiland. Ah. Ja, als wat ik met die man mij volgde, rest, ik moest al die vrouwen een beurt geven. Nou, dat was gebeurd. Nou. Dat heb je gedaan? Ja, dat was gebeurd. Nou, dan kon ik weer rustig met de sloeg... Dus eigenlijk ik is het niet zo dat op Pintkern een heleboel kinderen van u ja, rondlopen? Ik durfde niet heen te gaan. Deze man vertelt ja. dat hij op Pitcairn... dus eerst een hele stammenbeurt, een beurt moest ja. geven... en vervolgens om daar bloed te doneren. Ja, Ger die werkte op een cruise ship en die kwam bij Pitcairn aan... en een soort van stamhoofd die vroeg hem dus van... hé, hey, uh, er komen hier bijna nooit mensen. Het is dus heel lastig om daar met een boot te komen. Wil jij nieuw bloed inbrengen? Want het zijn allemaal afstammelingen van, een Ierse, van, van Ieren. En het is een heel kleine community daar. Ja, er moest nieuw bloed komen of hij dat wilde doen. En dat heeft hij. Hij komt op die pont. Wij raken met hem aan de praat. Dat vertelt hij. En hij gaat eraf en wij hebben dat verhaal. Op die manier bloedgeven, Dan nou snap ik hem, ja. Uh, maakt het jou dan nog uit, want, hoe, want die, die pont is hartstikke druk. Er staan heel veel mensen op. Hoe bepaal je dat je nou uitgerekend deze ger aan zijn taas trekt? We, doe... um, we hebben, uh, we, wij varen de hele tijd heen en weer. Ja. Dus één draaidag maken we, ik weet niet hoeveel uit, uh, afleveringen... want je blijft naar heen en weer varen. Wij blijven met ons team op die boot staan. Aan de zijkanten staan redacteurs om te kijken van oké, okay, wie wil er meedoen? En het bijzondere is, er is niet één iemand bij ons op de pont geweest... die een slecht verhaal had, die niets te vertellen had. Iedereen heeft namelijk een verhaal met zich mee. Iedereen heeft een keer iets meegemaakt wat noemenswaardig is. Nou die Zweedse meisjes. Dat was wel, uh, die komt morgen online. Vertel. Dat was wel, uh, dan komen er twee Zweedse meisjes... en die komen liften vanuit Zweden naar ja. Amsterdam. Dus dan ja. denken we, oh, dat is best wel een boeiende story. Dus vervolgens beginnen we dat interview... maar ja, ze, ze geven gewoon heel kort antwoord... en dan zie je Wijnand en Maarten echt trekken aan het gesprek... om wat boeiends uit te krijgen. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat juist ook wel weer grappig om te zien... hoe ze zo hun best doen om zo'n gesprek een beetje op gang te krijgen. Ik, want je zegt nu, er is, er is niemand die, die geen goed verhaal heeft gehad. Is dat omdat je uh, uh, dezelfde lat niet zo hoog legt... omdat je maar vier minuten hebt? Wat, hoe ga je zo'n gesprek in, vraag ik me dan af? Want je, moet, je hebt maar vier minuten, dus je zult hoog in moeten zetten, denk ik. Ja, ik denk voor mij, voor mij is het echt... Um, dat heb ik sowieso altijd geleerd, ook bij radio. Ga op zoek naar... Momenten, laat ze momenten beschrijven, vraag naar gebeurtenissen. En zo is dat, dat gesprek met Ger, wat je net hoorde, die, die man op die boot... daar vroeg Maarten van hem op een gegeven moment ook... Uh wat is nou echt een moment wat je bijstaat? Wat is een bizar moment wat je hebt meegemaakt? Ja. En, en ik denk bij iedereen... Uh, ja, je, je duikt de eerste minuut duik je in een onderwerp... wat, wat diegene aangaat, het werk... Of, of iets wat ze bij zich dragen. Vervolgens vraag je naar momenten. En er komen altijd momenten of gevoelens naar boven van mensen. Iedereen, dat heb ik echt hiervan geleerd... iedereen draagt wat met zich mee. Dus overal zit wat boeiends in. Een bloedstollend simpel idee, want dat is het. Je beperkt jezelf door die pond en, en op die pond zijn verhalen te vinden. Uh, dit, dit is volgens nog alleen op internet te zien, Marnix. Is dat niet iets wat gewoon dan naar, de, naar de volwassen televisie zou moeten? Uh... Zoals het dan zo mooi heet? Ja, nou dat was eerst al, ik heb het wel gepeld eerst, maar uh, ja, het is toch nog lastig als beginner. Ik ben net afgestudeerd, dus uh, het is altijd wel, als je een heel veel soms op televisie komt, dan komt, hangt, komt er nog heel veel bij kijken. Ja. Dus ik dacht, ja, internet is gewoon makkelijk en het is super simpel te maken. Je gaat er gewoon staan, en je zet er een camera op en je bent klaar. Dus ik dacht, ik wil het gewoon bewijzen, ik wil gewoon, dan ga je het op internet. En ook omdat het die vier minuten heeft, is het ook wel gewoon een lekkere snippet voor uh, tussendoor om even te kijken. Waar vinden we dit? Ja. Op het internet. Eibrekers.nl, facebook.com, slash Volg het op Twitter, twitter.com, slash Ja, Eibrekers. Eibrekers met een lange ei. Met een lange heel ei. Heel ei. goed. Wijnand en Marnix, dank jullie wel. Graag gaan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 You can dance with the dead, you can rest your head on my shoulder if you wanna get older with me. Cause a little bit of summer makes a night history. And you look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. we can watch that borderline get a higher and higher say ain't it been some kind of day you and me been catching on like a wildfire yeah.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 Zo aan het einde van deze wildfire nog een hele kleine proeven... dat de beste man echt een absoluut virtuoos gitarist is. En je ook nog eens een keer behept met uh, fluwele stembanden. John Mayer hoorde je en wildfire. Exit Holland. Al 2 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht. Bijna de helft daarvan is naar buurland Libanon gegaan. Dat legt nogal veel druk op een land met maar 4 miljoen inwoners. En dat is nu zeker te merken, want de scholen zijn namelijk weer begonnen. Onze Exit Hollander Fernande van Tets is in Libanon. Fernande, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Kunnen Goedenavond. Kunnen de scholen nog wel open? Ja, de scholen is nog wel open. Maar het probleem is dat er zoveel kinderen in zijn. Bijna evenveel als Libanese schoolkinderen. Dat er gewoon geen plek voor in is. Dus in plaats van terug naar school, heeft het een nieuw programma van dat terug naar leren. Ze uh, dus zijn wel bezig met een tweede shift te installeren. Zodat er de helft van de kinderen vanmiddag naar school kan. Maar uh, ongeveer 125.000 kinderen zullen. Buiten het schoolsysteem, dit jaar hun net gaan volgen. Even voor mijn, uh, voor mijn wetenschap, want de Libanon en uh, Syrië zijn natuurlijk twee verschillende landen, kunnen Syrische landen gewoon in Libanon, in Libanon uh, school volgen, kan dat? Taaltechnisch en dergelijke? Uh, nou, Taaltechniek is niet helemaal. In Syrië leer je alles in het En in Libanon is er ook veel Engels en Frans. Dat levert een groot probleem op. Er zijn we ook mensen uh, voor. Ook s'avonds en uh, in de zomer zijn er ook heel veel programma's voor geweest. Het is best wel uniek dat de Libanese regering die gewoon open heeft gegooid. Ook voor Syriëse studenten. Maar er is op dit moment gewoon echt geen plek. Dus zelfs de kinderen die gaan, is er ongeveer 20% uitval van mensen die inderdaad taalproblemen en dat soort dingen meer dan 1 miljoen Syriërs is in Libanon... op een land waar met, wat ik zei, met 4 miljoen inwoners. Dat, dat moet een enorme druk uh, op het land uh, geven. Dat, dat is duidelijk. Zijn de Libiërs daar ook erg ongelukkig mee, om het zachtjes te zeggen? Ja, de worden het wel een beetje dat. Aan waren kwamen er mensen die kwamen... die hadden familie hier, die trokken daarbij in. Maar dat is nu toch al meer dan 3 jaar geleden. En de laatste 6 maanden zijn er evenveel mensen... binnengekomen als als anderhalf jaar daarvoor. Dus nu uh, beginnen ze dus echt wat voelen. En natuurlijk ook... Ik geloof dat, dat, ik zei net Libiërs, ik bedoelde natuurlijk Lib Libanezen. Libanon raakt heel langzaam maar zeker verder op de achtergrond. Fernande, ik kan jou bijna niet meer horen, dus gaan wij hiermee, gaan wij hiermee verder? Nee. Ja, laten we kijken of we haar een keer opnieuw kunnen bellen. Blijkt dus inderdaad dat dat zeker niet, niet ideaal is, want de Libanezen de weerstand tegen de Syrische vluchtelingen groeit. Dat probeerden ze net te vertellen. En zo gaan ook veel banen nu naar Syriërs, omdat die voor minder geld werken. Dat zijn de gebruikelijke problemen die een beetje uh, gebeuren op het moment dat een land overspoeld wordt door zoveel vluchtelingen die er al een tijdje zitten. Die kun je ook niet niks laten doen. Met als gevolg dat er, uh, uh, dat er veel Syriërs nu banen krijgen die eigenlijk voor Libanezen uh, geschikt zouden of bestemd waren. Hebben we er nog aan de lijn of niet? Fernande. Nee. Nee, helaas. Dan, uh, dan, laten, dan laten we het hierbij. Dan ga ik alvast even praten met de twee gasten die hier tegenover mij zitten. Want ik ga het straks hebben uh, met jullie, Jaspers en Joris beiden over het MET-symposium, over eten. We gaan praten over eten. Heerlijk. Ja, Eerlijk. Ja, ik ik, ik wil zeggen, ik ook. Ik krijg er nu al een soort van uh, heel erg veel zin in. Want jullie, ga, jullie het gaat over Lef in de keuken. Hè? Lef, lef Guts gaat het om. Ja, ja. Dat, we, dat we stond centraal op het Mad uh, uh, symposium. Wat hebben jullie aan Lef gezien, even kort? Zo, als teaser aan het einde van dit uur? Nou, nou ja. van alles. Ja. Ja, sowieso, de opening was, uh, behoorlijk, uh, had er behoorlijk te maken met Guts. Uh, Lentelijk en figuurlijk. Ook, zeker. Ja, ja. ja. zeker. Ja. En alles wat er ze in zat, ja, waarschijnlijk ja, ja. ook best wel een en, beetje. Een, een, een, een meisje van elf, die uh, de grootste foodblogger ter wereld schijnt te zijn, en, uh, en daar stond om de verhaal te doen. Dat ging niet helemaal jovel, maar ze was er wel. Uh, ja, van alles. Uh, allerlei verschillende soorten van Guts. Uitgebreid praten over eten dus straks. We gaan het ook nog hebben over Sami en over de meest inventieve manier om drugs te smokkelen. Dat is een hele leuke, spannende combinatie. Oh, we gaan het ook nog even hebben over vlees. Daar mogen jullie gewoon bij blijven zitten, want dat is ook meer dan jullie met je. Dat zometeen dus, na het nieuws. Met, wie hebben wij voor het nieuws? Martijn van Beek. BK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. en einddoel. Het doelpunt van het Nederlands elftal. Andorra, Nederland. Komt die bal voor en wordt reagekomen. Nee, wordt van de toelijn gered. En langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Zembla deze week over vlees. Hoe gezond is uw gehaktbal? Hoe eerlijk is uw carbonade?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 nrc.nl/ja Dit is Radio 1.